De internationale handel van China neemt af. Vorige maand daalde de Chinese export met 1 ten opzichte van een jaar eerder. De import daalde met ruim 5,5 op jaarbasis. De daling valt samen met een escalatie van de handelsoorlog... tussen China en de Verenigde Staten. Per 1 oktober en 15 december zijn van beide kanten... verdere tariefsverhogingen aangekondigd. Binnenkort gaan beide landen weer met elkaar onderhandelen... maar er is geen enkele aanwijzing dat ze bereid zijn tot concessies. De situatie op de Bahama's verslechtert snel, waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de VN. Op de door orkaan Dorian zwaar getroffen Abaco-eilanden zijn duizenden mensen alles kwijtgeraakt. Ze hebben nauwelijks drinkwater en stroom en ook geen toiletten. In totaal hebben zo'n 70.000 inwoners van de Bahama's noodhulp nodig. De Britse minister van Werkgelegenheid en Pensioenen, Amber Rudd... stapt op uit onvrede met de koers van premier Johnson. Ook verlaat ze de fractie van de Conservatieven in het Lagerhuis... zo schrijft ze in een brief aan hem. Ze gaat verder als onafhankelijk parlementariër. Rudd vindt het onacceptabel dat Johnson 21 partijgenoten uit de fractie heeft gezet. Die steunen de oppositie om het voor Johnson onmogelijk te maken... de Europese Unie zonder deal te verlaten. Rudd spreekt in de brief van politiek vandalisme... en noemt de gang van zaken een aanval op fatsoen en de democratie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af... in het oosten en zuidoosten kunnen vanmiddag buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het een graad of 18. Vanaf morgen is het zonnig en maximaal 20 graden.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 is de zomer van ZFM met, met nu ZFM Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie Ruud Jansen. Zondagmorgen, 8 uur. En als u weer wakker bent, dan gaan wij u weer verblijden met mooie klassieke muziek. Op deze zondagmorgen bij ZFM Zandvoort. En uh, we beginnen vandaag met pianomuziek. En het eerste stuk wat wij u gaan laten horen, dat heet uh, Six Consolations. Uh, S172 en daaruit het vijfde deel, dus de vijfde consolatie zal ik maar zeggen. Het... Uh, het heet Andantino, dus dat is niet al te snel. Componist is uh, Frans Liszt en het wordt uh, uitgevoerd door Mariam Batasvili. De naam te zien is dat een Oekraïense, en die speelt piano. van de componist Wolfgang Amadeus Mozart en van hem gaan we luisteren naar een divertimento in bes majeur K 254 is zijn catalogusnummer en daaruit het eerste deel het Allegro assai. Het zijn niet de minste uitvoerende die u te horen krijgt. Daniel Barenboim die gaat piano voor u spelen. Kian Soltani gaat cello spelen en uh, broer Michael Barenboim die speelt vial. <zul> Als je een uh, klassiek programma presenteert... dan word je vaak uh, geconfronteerd met de meest moeilijke namen. En uh, dat is dit in de, dit geval ook weer zo. De di Mercurii Santo. Oftewel, de Lamentations for the Holy Week. Uh, daarvan nummer 2 in F majeur. ZWF 53-2. Jan Ismas Zalenka is de componist. En uh, die naam ken ik persoonlijk niet, maar het is in ieder geval een heel mooi stuk, dat weer wel. René Jacobs is de countertenor. En u weet, dat hebben we vorige week geloof ik al verteld. Countertenor is dus eigenlijk iemand die hoger zingt dan een normale tenor. Die dus eigenlijk een beetje tussen de tenor en de alt in zit. Um, nou, dat is dus die René Jacobs, een prachtige hoogstemgeluid, erg mooi. En het orkest, dat, is, uh, dat zijn de instrumentalisten uh, van uh, de Schola Cantorum Basiliensis. I'm mm not -hmm. En ook al is het dan geen Holy Week op dit moment, want we zitten eind augustus, <laughs> maakt het niet uit. De muziek blijft evengoed prachtig om naar te luisteren. Dan het volgende. Uh, volgende week uh, is het onze tachtigste uitzending. Ja. Uh, dat is uh, heel bijzonder. 80 uitzendingen hebben we al voor u gemaakt met mooie klassieke muziek. Eerst op de zondagavond, later verhuisd naar de zondagochtend tussen 8 en 10 uur bij ZFM Zandvoort. En omdat het de tachtigste is, zou ik het zo leuk vinden om volgende week nou eens te laten horen wat u als luisteraar mooi vindt. En niet altijd mijn keus, maar wat u mooi vindt. Nou, daarom stellen wij u de gelegenheid om ons een verzoek te sturen. En de handigste manier om dat te doen is een e-mailtje te sturen naar r.jansen-zfmzandvoort.nl Ik herhaal r.jansen, gewoon met één s en een n op het eind, apenstaartje, zfmzandvoort.nl Dan gaan wij proberen dat voor u te draaien. Hoort u dat terug in de uitzending van volgende week zondag. Het verzoekje van u moet, als het even kan, wel binnen zijn voor donderdag 5 september, smiddags om 12 uur. Want dan starten wij de voorbereidingen. We nemen het programma altijd thuis op, zoals u weet. Misschien weet. En eh, we hebben wat voorbereidingstijd nodig. Dus voor aanstaande donderdag 5 september, 12 uur s middags. Als uw verzoekje dan bij ons binnen is, dan hoort u het zeker terug volgende week zondag in onze uitzending. Goed, dan gaan wij nu naar eh, het volgende Richard Wagner. En uit Tristan und Isolde. Uh, WWV90, dat is catalogus, het catalogusnummer, gaan wij uh, luisteren naar Isolde's Liebesdood. Oftewel, uh, Isolde's uh, Liefdesdood. Nou, lekker, lekker vrolijk. Goed, maar het wordt uitgevoerd door het Frankfurt Radio Symfonie Orkest. En de dirigent daarvan heeft een vrij ingewikkelde naam, de heer Andres Orozco Estrada. En dan nu weer iets totaal anders. Persoonlijk ben ik wel een uh, groot liefhebber van, uh, van de barok. En uh, daar gaan we dan uh, nu ook weer naartoe. Een uh, sonate voor viool en continuo. Continuo dat wil zeggen dat is een, uh, in die tijd was dat een klaversymbol of een luid die dan gewoon de akkoorden speelde zeg maar. Dus het is een beetje echt als begeleiding. En eh, om dus het solo instrument extra veel ruimte te geven. Nou, dat, ik zei het al, dat kan, kon dus in de tijd een piano zijn. Of dan wel een luid of een uh, theorbo. Dat kon natuurlijk ook, zo'n heel luid met een hele lange arm. En uh, dat, uh, dat klinkt natuurlijk heel erg mooi. We gaan luisteren naar deze sonate voor violen in Continua in D majeur. opus 8, nummer 2, en daaruit het eerste deel, het Adagio. De componist is Pietro Locatelli. En het wordt uh, gespeeld door het Freiburger Barok Orchester. En dat onder leiding van Thomas Hengelbrock. En dan gaan we verder met Light Sending. Dat is weer zo'n werkje van zo'n componist die niet tot de algemeen bekende jongens behoort. Uh, maar goed, ook dat is interessant om u daarmee te laten kennismaken natuurlijk. Deze componist heet Luke Howards. Dat is, uh, zal ongetwijfeld een Engelsman zijn. En het wordt uitgevoerd door een vocaal ensemble. Dus er komt geen instrument aan te pas. Uh, vocaal ensemble shards. Zo heet het... Uh, Ensemble. Gaat u ervan genieten van Light Ascending. Naar, naar dit prachtige vocale ensemble naar weer iets totaal anders Ascent heet het uh, stuk Day 6 en um, dit is een, uh, ja, een actueel werk in ieder geval wat actueler omdat de componist zelf erin meespeelt namelijk Ludovico Enaudi die speelt piano en is ook de componist van het stuk dan hebben we op viool uh, Frederico Mecozzi en ook nog op cello-radi-haza. Eh, Gaat u genieten van Ascent. En van dit hele mooie stuk van deze componist gaan wij nu weer naar een wat bekendere meneer, namelijk Claude Debussy. En van hem gaan wij luisteren naar de première Rhapsody L116. En dat is dan weer een catalogusnummer. Het is gearrangeerd en dat is ook dan wel weer apart voor klarinet en orkest. Um, Annelien van Wauwen. Die speelt uh, de klarinet en het orkest is het uh, Nationale Orkest van Lille onder leiding van Alexandra Bloch. De eerste uur van ZFM Klassiek afsluiten met Ludwig van Beethoven. En van hem gaan ah, we luisteren naar het strijkkwartet nummer 13 in bes Majeur. Opus 130, deel 2, het Presto, dus dat is vrij snel. En het eh, wordt uitgevoerd door het Danish String Quartet, oftewel het Deense strijkkwartet.